Ruimte voor 1-0. 1-0, 25 meter van het doel. Schipt de bal het stafselgebied in. Dan maakt Boer een overtreding. Een duel met De Rijk. Er komt er een vrije schop voor PSV. De Rijk krijgt een duw in zijn rug. De Rijk is boos. Omdat de organisatie van PSV achterin even niet klopte. Met name Strootman die stond wat te zoeken. Naar De Rijk te wijzen. Wie neemt nou eigenlijk wie. En even leek het daar allemaal niet op orde. Dat is nu dan weer hersteld. En men komt eigenlijk goed weg. Dat is een. ...overtreding volgt van Boerrichter, waardoor dat zonder gevolgen blijft. De Rijk nu aan de bal, 26 minuten, 1-0 voor PSV. Het is wel aardig om te zien dat De Rijk, hoe kort hij hier ook maar rondloopt... ...wel meteen zijn mond open trekt. Dat zijn we natuurlijk van hem gewend. En dat doet hij naar behoren. Marcelo voor de opbouw voor PSV. Dat ging dus zo even heel zwak. Wat heeft hij nu? Een brede paasje naar De Rijk, die mag het uithoeken. De Rijk gaat de middellijn over. Dan is Toyvonen wellicht aan speelbaar. Het gaat om een diepe bal uiteindelijk, richting Mertens. Die wordt daar geklopt in de lucht door Van der Wiel. Dan komt Eriks eigenlijk in de problemen. Aan die rechterkant bij Ajax, de hoogte van het strafstofgebied. Omdat Mertens en Toyvonen nogal wat druk op hem zetten. Bal gaat over de zijlijn. Ajax mag wel gooien. Een van die twee PSV'ers heeft de bal dan als laatste geraakt. Van der Wiel gaat dat doen richting Siktochson op eigen helft. Verliest het kopduel van Pieters. En dan zou, maar goed het blijft bij Zouw, Toyvonen weg kunnen. Wat ongelukkig verdedigen van Vertongen en Alderwereld. Brengt de bal in elk geval wel ver weg op het hoofd van Marcelo. Die dan ook niets anders kan verzinnen aan PSV's linkerkant dan die bal over de zijlijn koppen. Ayers dus weer mag gooien. Vier Gregory van de wiel, maar nog altijd op eigen helft. Een meter of 15 voor de middenlijn. Komt om uitzakken. De bal gaat over hem heen en is een prooi voor Pieters. En uiteindelijk voor 1-0. Pieters weer de lucht in. Lens de lucht in. Die raakt wel de bal, maar speelt hem de verkeerde kant op. Wordt opgevangen door Vertongen. De Amsterdamse aanvoerder die dan uh, Anita bedient. De linksback dus sinds het vertrek noodgedwongen van Boyles. Anita maakt wat meters. Komt halverwege de PSV-helft uit. Boerrechter kan aan de zijkant. Binnendoor kan het ook. Nou Jansen die is doorgelopen. Die komt op het punt van het strafstofgebied uit. Het is daar veel te druk. Maar slim als hij is. Theo Jansen speelt de bal uiteindelijk via PSV'ers over de achterlijn. Niet alleen slim, ook een klein beetje geluk, denk ik dat dat precies zo viel. En het levert dan een hoekschop op voor Ajax. 28e minuut. Jansen zelf achter de bal. En automatisch gevaar in de wetenschap dat Vertongen en al de wereld zich gaan melden in dat strafopgebied. hem de Jong is daar. Ziet er som uiteraard. En ook Boerrichter als buitenspeler heeft de nodige lengte. Oftewel, Ajax brengt wel iets in als er een corner genomen mag worden. Vanaf de linkerkant. Theo Jansen. Iedereen blijft op de lijn. De Jong met de kopbal. Die maar een ...een halve meter over de goal gaat. Titon blijft staan, logisch, want die bal draait eigenlijk van de goal af. Risicofactor voor de keeper. De verdedigers kijken vervolgens hoe de Jong in een redelijk vrijstaande positie kan koppen. Dat doet over de goal, waar Titon overigens wel met zijn handen zo bij de lat hing. Dus als die bal wat lager was geweest, had Titon hem ongetwijfeld gehad. Nu gaat hij eroverheen, zonder dat de postkeeper eraan hoeft te komen. Doeltrap voor PSV. We gaan richting het half uur in Eindhoven. Stand is 1-0. Na twee minuten stond deze score al op het bord. van toen had Vermeer de bal al het net gehaald na een inzet van Mattafs. Doeltrap van Titon komt terecht rond de middenlijn. Daar waar Strootman moet koppen. Dat doet hij. Maar PSV is de bal wel kwijt. Ja, omdat uiteindelijk Mattafs niet bij de bal komt. Die wordt weggetrapt door Vertongen. Die dan blijft zitten. en zegt, ik word daardoor Mattafs geraakt. Maar steekt nog steekt nog zijn vingertje op naar de scheidsrechter. En naar nou Vertongen. Van ja, hier gebeurt het toch niet? Ik had toch in ieder geval niet uh, het idee daar om Vertongen te raken. Ik wilde proberen om nog bij die bal te komen. Nou, dat is ook zo. Sterker nog, de herhaling wijst uit dat Vertongen inderdaad totaal niet wordt geraakt. En zich dus aanstelt. Even goed, Ajax aan de bal met Van de Wiel, die nu weg is. Sikterson voor het doel. Die wacht, Titan Titon. Die, ton, die... Oeh, oeh. komt heel vervelend in botsing met een verdediger. De doelman van PSV, die wordt uh, hard geraakt. En ogenblikkelijk wordt daar, het, uh, wordt daar het, uh, het gebaar gemaakt dat de mensen het strafschopgebied in moeten komen. En dat de dokter moet komen. De botsing is er tussen de doelman die zijn doel uitkomt en de Rijk. Die twee raken elkaar heel hard. De Rijk ligt daar met veel pijn. Maar doelman Titon is uh, even... Ja, die was oud. Die, die, is bleef liggen. die bleef liggen in dezelfde toestand als dat hij die, die bal pakte. Ja, en bewoog ja, ja. niet meer. Ja, ja, ja. Er komt een veld in. De dokter van PSV zit erbij. Het gebeurt na een half uur. Het merkwaardig is dat weinig mensen nu de tijd hebben om zich te bekommeren. Om T uh, Timothy de Rijk, die toch ook uh, behoorlijk veel pijn en problemen heeft... Maar Titon, hard in botsing gekomen met zijn eigen verdediger... om daar de paas in de richting van Siktersson te onderscheppen. En dat is na het moment van Boylissen van zo even, een kwartier geleden... het tweede moment waarin ik vrees dat we iemand gaan kwijtraken in deze wedstrijd. Ja, Titon en botsingen in dit stadion, het is nogal wat. Ik kan me nog herinneren een botsing met Jonathan Reis toen uh, Titon nog uh, in dienst was van uh, Rode JC. Uh, ja, Reis, nou goed, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Het is overigens de Rijk die inkomt en het hoofd raakt van Titon. Dat is een beetje... Want Titon heeft die bal te pakken. Dan komt de Rijk inglijden en in zijn glijbeweging raakt hij in het voorbijgaan het hoofd van Titon. Ik denk dat de Rijk uiteindelijk wel weer opgelapt kan worden, want die staat ook alweer. Maar met Titon is het een stuk beroerder en ik uh, vraag me af of Titon deze wedstrijd wel kan volmaken. Ik denk het haast niet. En nee, dat nee. zou dus betekenen dat met in de wetenschap dat Isaacson op de tribune zit, dat Galit ...die gehaald is als een soort mentor voor een jonge groep... ...in deze wedstrijd heel veel profijt gaat hebben van het feit dat hij van de week tegen Isaacson is aangelopen. Want dan mag hij in het veld gaan komen in deze wedstrijd die dus nu 31 minuten oud is... ...en het tweede grote slachtoffer in deze wedstrijd kent, want... Uh... We kijken naar Titon, die Poolse doelman van PSV. Die daar nog altijd op de grond ligt. Overigens wordt de Rijk nu wel behandeld aan zijn knie of aan zijn scheenbeen. Maar met Titon is het een stuk beroerder. En je kunt je echt niet meer voorstellen dat hij nog een balletje gaat pakken in deze wedstrijd. Mart van der Heuvel, de oude verzorger van de club. Tegenwoordig teammanager, bekommert zich nu om de Rijk. En spuit wat ijs op de knie van de Belgische verdediger. Ajax heeft het moment waar benut om in topoverleg te gaan. Vertongen, de boer, Alderwereld en Jansen. Ze staan allemaal met elkaar te praten. Aan de andere kant van het veld aan de zijlijn wordt Sinou opgewarmd door Labiat. Ja, en dan hebben we nog de situatie in het strafstroomgebied... waar een aantal mensen van de EHBO over Titon gebogen zijn. De brancard is ernaast. En de dokter of van de Heuvel geeft nu aan dat Titon eruit moet... maar dat het met de Rijk wel goed gaat komen. Nou, dat is dan, uh, dan duidelijk. Titon gaat hier de tweede zijn die een trieste afgang gaat beleven tijdens deze wedstrijd. Ja, zou de Rijk ook niet verder kunnen, dan wordt de spoeling wel heel dun. Dan zou je weer de optie Engelaar kunnen inbrengen uh, bij PSV. En anders moet je je toevlucht zoeken tot hele jonge verdedigers. Want naast Engelaar en natuurlijk Sinou zitten er bij PSV jongetjes op de bank tussen de 18 en de 20 jaar oud. Tamata, Verkoelen, Labiat, Ojo en Ibrahim. Maar goed, zoals gezegd, de Rijk lijkt verder te kunnen. Maar uh, Titon is zo stevig aan het hoofd geraakt. Ik denk door de knie van de Rijk uiteindelijk. Dat hij echt even de weg kwijt is. En ja, dan houdt het wel allemaal op voor vandaag. En is het maar te hopen dat uh, de schade in de loop van de dag en in de loop van de week wegtrekt. En dat het allemaal meevalt. Dat het ernstig is, uh, zie je wel aan het feit dat er ook Ayassi erbij staat te kijken. Met een moeilijk gezicht. Sime de Jong bijvoorbeeld. Staat er nu ook naar te kijken en denkt ja... Zo kan het dus ook gaan als het allemaal een keer tegen zit. Uh, met mijn linkeroog zie ik Timothy de Rijk lopen. Die probeert nu de pijn uit zijn knie te lopen. En komt nog even verhaal, nou niet halen, maar uitbrengen. Rapport uitbrengen langs de kant, denk ik. Inmiddels ligt Titon nog steeds op het gras. Met uh, de knieën opgetrokken staan daar mensen met een brakaar naast. Weet je wat ik eigenlijk opvallend vond, nu we toch een beetje kunnen praten omdat het spel stil ligt. Op het moment dat Titon uh, gebesseerd ligt en daar dus heel veel aandacht naar uitgaat, ligt Rijk ook te krimpen van de pijn. En is het toch normaal gesproken zo dat dan de verzorger van de tegenpartij zich bekommert om deze PSV-speler? Omdat het er uh, uh, was een, een, een heftige botsing, waar ja. uh, veel slachtoffers uh, uit uh, kwamen uiteindelijk. En de Rijk lag er toch echt niet al te fris bij. Maar ik zie nu wel inderdaad dat de Ajax-dokter zich gemeld heeft bij, uh, bij Titon. En dit ziet er uh, niet heel veelbelovend uit, wat we nu zien. Er wordt nu een brancard het veld opgereden met een uh, hoe heet ding, een hartmassageapparaat. Uh, nou ja, goed, uh, dat zal niet nodig zijn. De maar... grote apparaten worden nu binnengereden. Dit is een uh, brancard uit een ambulance. Dat zal betekenen dat hij razendsnel naar het ziekenhuis vervoerd moet gaan worden. Ja, misschien, kijk, als je hard wordt geraakt aan je hoofd, dan kan het best zijn dat ze dat kan je op het veld niet of nauwelijks uh, zien. Dat ze toch bang zijn voor voor hoofd of nekletsel. Ja. Dan moet je natuurlijk geen enkel risico nemen. Hij Dan gaat gestabiliseerd nemen. worden nu. Ja, ja, dat is het. En het vervelende is dat wij natuurlijk absoluut niet kunnen inschatten hoe Kijk, erg het is. Er gaat de plank. Ja, we kunnen nu een soort medisch, uh, uh, medisch achtergrondverhaal geven. Mijn uh, wederhelft heeft op de ambulance gewerkt. Dus weet ik dat dit een plank is waarmee hij gestabiliseerd wordt. Die wordt straks onder hem geschoven. Waardoor er, uh, uh, waar, waar hij op wordt vastgelegd. Zodat hij in elk geval met zijn rug geen enkele verkeerde beweging kan maken. Maar dat geeft wel aan hoe uh, ernstig Titon er aan toe is. Hij zal straks uh, het veld afgaan op de brancard richting ziekenhuis. En dan moeten ze bij PSV maar hopen dat de schade niet al te groot is. Timothy de Rijks staat overigens ook nog steeds langs de kant. Ja, die mag zo meteen weer meedoen. De pijn daar lijkt verdwenen. Clubdokter van Ajax loopt net langs de kant. Ja, ik speelt. zei het al. Ja. Oh ja, en die, maar die keek, uh, die, die maakte zo'n uh, beweging met zijn hoofd... van dat het er niet goed uitzag. Dat het niet best was, nee, nee. Dat, dat was net op de monitor te zien. Uh, ja, dit zijn uh, trieste beelden die uh, zich afspelen rondom uh, Premislav Titon. 24 jaar, Poolse keeper... Pas overgekomen van Rode JC na een botsing met Timothy de Rijks. Zijn ploeggenoot in een poging een voorzet van Ajax te onderscheppen. Uiteindelijk lukte dat, maar ja, wat doet dat er eigenlijk nog toe? Behoorlijk geblesseerd is geraakt en gestabiliseerd wordt op het veld... En zo aanstondstand naar het ziekenhuis gevoerd zal moeten worden. In de hoop dat daar de schade meevalt. Maar het feit dat ze nu met heel veel artsen en ambulancepersoneel en apparatuur met hem bezig zijn. Doet toch eerlijk gezegd het ergste vermoeden. Ik kan me nog herinneren dat het heel wat jaren geleden dat er een wedstrijd was tussen Excelsior en Dordrecht. In, op de Krommendijk waar Ronald Graafland, die doelman die vorig jaar nog derde keeper was bij Ajax. En dat nu doet bij, bij Feyenoord. In botsing kwam met Sepa. Die uiteindelijk twee jaar met uh, dit soort naweeën heeft uh, geworsteld. Uiteindelijk een hersenkneuzing opliep. En eigenlijk uh, een heleboel dingen in het leven opnieuw moest leren. Waaronder onthouden. Dat, uh, ja, wat dat betreft geeft dat, uh, geeft dat nogal een knauw ook aan je leven. Die Dulica. Die is misschien nog een wat uh, recenter uh, voorbeeld. Die uh, geblesseerd raakte twee keer geloof ik aan, uh, aan het hoofd. En nog altijd niet helemaal fris is. Wat dat betreft uh, uh, is uh, Titon... Niet te benijden op dit moment. De klok staat op 36 minuten en 16 seconden. Er staat een 1-0 voorsprong voor PSV op het scorebord. Waarom er nou gefloten wordt door het publiek? Daar nou, heb omdat, ik dan de, omdat de Ajax-fans vervelende liedjes zingen. En niet het respect kunnen opbrengen om met deze toestand even gewoon stil te zijn. Oké, okay, nou dat weet jij dan weer. Dat heb jij dan keurig gehoord. Maar het PSV-publiek reageert eventjes. Dus op de mensen van Ajax. Ja, het spel uh, ligt hier dus stil. Kuipers kijkt ernaar. Er staan heel veel medici om uh, de ongelukkige doelman heen. De dokter van uh, PSV is er nog wel bij. Die van Ajax is inderdaad daar nu weg. Maar hij heeft wel uh, assistentie verle verleend. En wie staan er nog meer bij? De Rijk is inmiddels ook maar gaan kijken. Ja, hij is natuurlijk ook betrokken bij dit incident. Hij zal toch ook willen weten wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Ik moet ineens denken en dan hoop je toch dat dat allemaal niet zo is. Ik weet niet wel wat je gaat zeggen. Je gaat aan... nu schutten en lezen. Ja, ik ja. bedoel ook dat een ongelukkige botsing. Ik was er niet bij. Niemand eigenlijk was er verder bij. Behalve de spelers van Utrecht. En je weet niet hoe hij toen terecht is gekomen. En wat de toestand is van titel nu. Maar zo zijn er dus wel wat voorbeelden te noemen. Dat je heel ernstig geblesseerd kan raken tijdens zo'n botsing. Vooral omdat je je helemaal niet bewust bent van het gevaar dat eraan komt. Hij had die bal te pakken, Titon. En toen kwam de Rijk ja, op volle snelheid met Citroën nog eens inglijden, En de knie van de Rijk kwam vol in het gezicht van uh, deze Poolse doelman van uh, PSV. Nou, Het spel ligt uh, dus nog altijd stil. Logischerwijs, de PSV'ers uh, hebben inmiddels een bal gepakt... die van Ajax ook, om uh, maar een beetje warm te blijven in uh, deze wedstrijd. En nog altijd ligt de titon op dat veld. Uh, inmiddels is hij wel ingesnoerd, is ja, die op dat de plank die, gebracht. Die, precies. En uh, gaat nu die plank uh, opgetild worden richting de brancard... en dan kan die van het veld gereden worden... Om dan onmiddellijk vervoerd te worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis hier in Eindhoven. Ja, en daar kunnen dan pas wat eerste conclusies worden getrokken over de ernst van de situatie. Nog altijd dus het spel stil in Eindhoven vanwege deze blessure van, van Titon. Ja, bedrukte gezichten in Eindhoven. Dat mag duidelijk zijn. Want een speler die zo lang op het veld blijft liggen, dat is geen goed nieuws. Acht minuten duurt het al. En de wedstrijd ligt stil in Eindhoven bij PSV Ajax. En uh, terwijl het spel daar dus even om ongelukkige redenen stil ligt... gaan wij even naar Hans van Lozenhoort. Want Hans, uh, de Motor 2 hebben ook gereden inmiddels? Ja hoor, die zijn, uh, die zijn klaar ondertussen. En ja, dat werd toch een fantastische show, moet ik zeggen... van Marc Marquez, de 18-jarige Spanjaard waarschijnlijk toch wel het grootste talent... dat er op dit moment in de motorracerij rondrijdt. Marques heeft die wedstrijd in die motor 2-klasse... op geweldige wijze gewonnen. Zat in een kopgroep met zeven man. En uh, ja, nam op een gegeven moment de beslissing... nu ga ik weg. Reed twee keer de snelste ronde. En won die wedstrijd op zijn sloffen... voor Andrea Janone en voor Simone Corsi. Ja, en dan natuurlijk Stefan Badel. Hij is de koploper in het wereldkampioenschap, de Duitser. Hij zat ook in die kopgroep. Maar kreeg op een gegeven moment problemen... en is tenslotte teruggezakt tot de achtste plek... En dat betekent dat in de tussenstand voor het wereldkampioenschap... Bradel nog wel de leiding heeft met 221 punten. Maar Marc Marquez is hem heel dicht genaderd. Nog maar acht punten achterstand. En met nog vier wedstrijden te gaan... is de titelstrijd in de Moto2-klasse na vandaag op het circuit van Aragon... weer helemaal open. Dat spel in Eindhoven nog altijd stil ligt. krijgt u van mij wat berichten. Bijvoorbeeld de Dam tot Lamloop. De Keniaan Leonard Patrick Kormon heeft op indrukwekkende wijze... namelijk die Dam tot Damloop op zijn naam geschreven. De 10 Engelse mijlen, 16,1 kilometer zeg maar tussen Amsterdam en Zaandam. Daar had hij maar 44 minuten en 27 seconden voor nodig. En daarmee verbeterde hij dit record wat op naam stond van Paul Koch. met 18 seconden. Patrick Stietzinger was op de tiende plaats de beste Nederlander... en bij de vrouwen ging de overwinning naar de Keniaanse Priska Jeplitien. Lorna Kieplekat was daar de beste Nederlandse, titelverdedigster Hilda Kiebet deed niet mee. En dan gaan we het hebben over de blessure van doelman Maarten Stekelenburg. Die liep hij gisteren op in een wedstrijd van AS Roma tegen Inter. Stekelenburg werd onder zijn oog geraakt door de voet van de inkomende Interspeler Lucio. Was korte tijd buiten bewustzijn. Er werd gevreesd voor een gebroken jukbeen, maar bij onderzoek in het ziekenhuis zijn geen breuken geconstateerd. Wij gaan even wat muziek draaien, want de wedstrijd in Eindhoven ligt dus nog altijd stil. De wedstrijd ligt inmiddels om bij een kleine tien minuten stil. Keeper Titon lijkt zeer ernstig geblesseerd geraakt na een botsing met zijn eigen speler Timothy de Rijk. Zodra er weer bewegingen zijn in Eindhoven, komen wij weer terug in het stadion daar. From the ashes of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it. Of our dreams, would you? Van, uh, ja, Joanna van uh, John Allen gaan wij uh, verlaten. Want we keren terug naar Eindhoven. Want uh, er gaat weer gespeeld worden Ronald van der Geer en uh, Bas Tichelen. Ja, de trieste aftocht van uh, Titon meegemaakt. 13 minuten ruim heeft het spel stilgelegen. En Khalid Sinou is voor hem in het elftal gekomen. Ervaren Marokkaanse doelman, 36 jaar oud, ruim 100 wedstrijden gespeeld. Die weet over het algemeen wel wat hij moet doen. Maar de gedachten zijn toch echt bij Titon. Die er gestabiliseerd vanaf moest op een brancard. Dat zag er echt heel vervelend uit. En dat is een beeld dat we toch denk ik, ik nog even niet kwijtraken. 44 e minuut hoor ik dan te zeggen. 1-0 voor PSV door een goal van Matas. En ik hoor u te vertellen dat er een overtreding is gemaakt door Ajax. En dat PSV een vrij schop krijgt. Er gaat dus in deze eerste helft die er dan formeel bijna op zit. Nog wel een minuut of 13 dus extra bijkomen zit voor PSV. De grote vraag is natuurlijk, hoe gaat PSV om met de omstandigheden? Want het is nogal wat. Timothy de Rijks zal zich zeer schuldbewust voelen. En ja, niet alleen gehavend zijn aan de knie, maar ook mentaal wat geknakt. En hoe gaat het elftal van Fred Rutte om met deze omstandigheden? Als je ziet dat de man waar je toch de kleedkamer mee deelt... waar je lief en leed mee deelt, op deze manier het, het veld af moet. Gaat dat van invloed zijn op de prestatie deze middag? En hoe belangrijk is de prestatie deze middag nog... Als je weet dat er op dit moment een brokje ellende... richting het Eindhovense ziekenhuis wordt vervoerd. De eerste balcontact van Sinou. Lange bal richting de ajax held Waar Mattas geklopt wordt door Alderwereld PSV. De bal weer veroverd via Mertens en Pieters. Zij het voor even. Want de pakt weer op. Die wordt uiteindelijk de voet was gezet door Mertens. Boven de zijlijn. 16 minuten extra tijd. 15. Het is een 15 minuten. 15 minuten extra tijd komt erbij. Gaat op dit moment in. Het laatste kwartier dus van de eerste helft. Een bal bezit voor PSV via Lens, die de bal met het middel meeneemt. Maar daar had Alderwereld blijkbaar op gerekend, want die sted twee stappen en is de bal uh, terug aan het spelen naar de keeper. Vermeer die heel slecht uittrapt. Daar zit Matas nog tussen. Maar met zijn sliding kan hij er wel voor uh, zorgen dat de bal niet bij Anita komt. Maar uiteindelijk glijdt hij hem over de zijlijn. Het snorigheidje van Vermeer. En de bal naar Aldewereld. En de bal bezit voor Ayers. Het uh, die uh, ziet dat Matas komt storen. Dan maar snel aan uh, van de wiel geven. Bal terug weer naar Kenneth Vermeer in zijn strafschopgebied. Bal aannemen met de linkervoet. Verplaatsen met de rechter naar Jan Vertonger, de aanvoerder. Die op een sukkeldrafje eigenlijk richting de middenlijn gaat. Maar weer zijwaarts geeft aan Anita. Eigenlijk is even alle sfeer uit deze wedstrijd verdwenen. Ook het tempo zo langzamerhand. Want al de wereld speelt een maar weer terug naar Vermeer. Vermeer met de bal aan de voet. Iedereen moet zich weer even wat herpakken. Ook de mensen in het stadion. Voordat je weer echt het gevoel krijgt dat je hier bij een grote wedstrijd in de Eredivisie bent. Lange bal van Vermeer richting Siktorson en naar is de kopt door. De Rijk terug naar de doelman Sinou. Die de bal met een hobbeltje, een stuitje op zich af ziet krijgen. Maar toch nog keurig verwerkt. Dan kopt Toifone in de middencirkel de bal door. Maar komt hij niet bij Matafs. De overname van Aldewereld. En wereld speelt de bal naar Eriksen. Die wordt opgejaagd door Pieters nu helemaal. En dan terug moet lopen de eigen helft op. Maar heel cool blijft. En de bal inlevert bij Anita aan de linkerkant van het veld. Anita naar Jansen. Jansen opgejaagd door Wijnaldum speelt de bal terug naar Vermeer. beetje aan de korte kant. Vermeer moet zijn straf uit. Dan loopt Matas weer door. Van de bal naar Vertongen en is er ruimte gevonden bij al de wereld. De klok inmiddels richting de 47 minuten. We gaan er 60 spelen in deze eerste helft. Het balbezit voor Ajax op de helft van PSV. De Jong maar die wordt dan aan de arm getrokken door Strootman. Dat is gezien door Kuipers. Strootman is het daar uiteraard niet mee eens. Het gebeurde een meter of tien in de as van het veld over de middellijn. Inmiddels die vrije trap genomen. Kort en Alderwereld geeft hem naar de rechterkant. Daar is Sietersson, achtervolgd door Marcelo. Dan valt Sietersson en lijkt het erop dat hij over zijn eigen benen struikelt. Maar de grensrechter steekt de vlag omhoog en dan gaat Kuipers sluiten. Dat betekent wel dat Ajax een vrije trap mag nemen ter hoogte van het strafstopgebied, maar wel bijna aan de zijlijn. Aan de rechterkant. Jansen vraagt nog even aan de grensrechter zijnstraal of dit echt de plek is waar hij deze vrije trap mag gaan nemen. Uiteraard vertongen Alderwereld, Ze staan allemaal weer voor Sinou op die vijftrap van Jansen. Jansen komt met een indraaiende in bal vanaf de rechterkant. Die is zwak en wordt weggekopt door Strootman. Opnieuw ingebracht door Van der Wiel. Maar die heeft zijn dag ook nog niet en de bal kan worden gevangen. Zei hij in tweeën, want hij had er nog wat moeite mee. Door de doelman Galit Sinou. De vervanger dus van de zwaar geblesseerd geraakte Titon. De reden waarom we nog voetballen in deze eerste helft. bal zit voor Pieters. Pieters draait weg van Eriksen. Ziet geen uitweg. Ja, tussendoor ja, kan het naar de Rijk. De bal gaat eigenlijk tussen Siktersson en Eriksen door. Op zijn beurt speelt de Rijk de bal van breed naar Marcelo. Tempo is er inderdaad totaal uit. 48 minuten, nog 12 te gaan in de eerste helft. Pieters, een beetje opgejaagd door Eriksen. Eerste terug naar Marcelo, Marcelo naar de Rijk. En zo kan PSV langzaam maar zeker wat in de richting van de middenlijn komen. Overigens eerder in deze wedstrijd al Boilers uitgevallen met een hamstringblessure. Hoe lang hij ontbreekt, dat zal pas later deze dag duidelijk worden. Maar hij is inmiddels onderzocht. En onze eerste, eerste diagnose was dus juist het voelen aan het achterbeen. Waarschijnlijk iets verrekt of gescheurd. En ook van er dus met een spierblessure weg. Ajax het bal bezit. Eriksen op eigen helft. Opgejaagd door Pieters motorbenen Die helemaal doorsteekt richting de Ajax helft. Dan maar naar Vertongen in een laag tempo. Steekt Vertongen nu de middenlijn over. Nog altijd Vertongen. achtervolgd door Matas. Ja, dan speelt hij hem zo in de voeten van Wijnaldum. Uh, Uiteindelijk komt het toch nog goed. Omdat Vertongen de bal weer verovert. En uh, via de Jong nu Boerichter aan de link kant. Boerichter komt naar binnen vindt Jansen. Jansen steekt de bal door naar De Jong. Die doorkomt naar Sikthorsson. Dan moet op de lucht in. Die raakt de bal niet. Dan kan Sikthorsson door. En wordt het 1-1. Het is 1-1 omdat Sikthorsson doorloopt. Daar waar PSV vindt dat hij een overtreding heeft gemaakt. En de scheidsrechter nu wordt belaagd Kuipers. Maar Kuipers heeft naar het midden gewezen en heeft gezegd dat de treffer van Sikthorsson rechtsgeldig is. En dat PSV in de eerste helft weliswaar of dat Ajax in de eerste helft weliswaar na ruim 49 minuten op 1-1 komt. En de treffer komt uit IJsland en is van Siktorsson. Nou, eens kijken of PSV gelijk heeft. Er wordt eerst een overtreding gemaakt door Strootman. Nou, dat uh, gaat allemaal verder dan Siktorsson, die aanneemt. En ja, ik zie niet echt in wat hij fout doet in uh, de actie die hij maakt richting de goal. Ja, niet met het afronden, want dat doet de Siktorsson prima zijn vijfde doelpunt maken van uh, dit seizoen. Maar hij maakt dus een overtreding op Marcelo. Ja, hij... Ja, maar is dit een overtreding of staat Marcelo gewoon wat ongelukkig? Rutten is boos en krijgt bezoek van Kuipers nu. Heeft zich opgewonden, vermoedelijk ook tegen de vierde official, over de treffer van Sikorsson. Waarbij het duel van Sikorsson en Marcelo wel tot gevolg heeft dat Marcelo naar de grond ging. Maar vanuit de camerapositie en en herhaling die ik gezien heb, niet te beoordelen is of dat ging om een schouderduw of dat hij hem onreglementair naar de vlakte werkt. Gebeurt dat laatste, dan moet de treffer natuurlijk worden afgekeurd. Gebeurt dat eerst is er niets aan de hand. Dat was slecht te zien. feit is dat het gewoon 1-1 staat dat PSV heeft afgetrapt. En dat Ajax dus langs zij is gekomen. En Siktersson nu alweer de bal heeft. En Boerichten de diepte in gaat en de bal meekrijgt. Boerichten schiet. En schiet in het zijnet. Dat kan maar zo 1-2 zijn ook. PSV, maar dat is ook niet gek. Na nou, alles wat er gebeurd is, is de kluts een beetje kwijt. Er staat 1-1. PSV moet zich uh, gaan herpakken. Hoe vervelend dat ook is. Maar deze grote wedstrijd moet gewoon worden uitgespeeld. En, uh, een doelpunt en een grote kans. In een tijdbestek van uh, twee minuten. Nou, even met het hoofd schudden. Even beseffen waar je mee bezig bent. En dan kan PSV verder met Strootman. Met Pieters. 2, 3 meter voor de middenlijn. De diepte gezocht door Toivonen. Maar Pieters speelt de bal in één keer over de zijlijn, Maar dan is er weer gefloten door Kuipers. En is er een discussie tussen Kuipers en Eno. Dan heeft Eno waarschijnlijk wel wat richting de scheidsrechter geroepen. En komt er nu een vrije trap aan voor PSV. Die Strootman mag nemen. Meter of 4, 5 over de middenlijn. Iets aan de linkerkant heeft hem inmiddels genomen richting de Rijk. Inmiddels Manolev aan de rechterkant gevonden. Manolev stoomt hij op. Nee, doet hij niet. Geeft een hele ongelukkige bal op Lent. Waarme over Uiteindelijk maakt Lens ook nog eens een overtreding op Ziekterson Hij heeft Ajax helemaal het bal bezit omdat het een vrije trap mag nemen. Door Theo Jansen op eigen helft terug naar Vertongen. Voor de tijdswaarneming is het wat ongelukkig geworden. Want onze klok zegt nu 52. Dat is het ook, maar je hoort er eigenlijk 15 minuten dus vanaf te trekken. met van Sikterson na 33 minuten gemaakt. Overtreding gemaakt op een PSP die blijft liggen. Scheidsrechter fluit niet. Ajax heeft de bal via Eno en Boerrechter die de bal naar buiten laat gaan. Het is Lens die daar ligt. Nee, dat is niet Lens. Dat is Manolev. Strootman of Manolev? Ik denk Manolev is. Gebeurt er hier vandaan? Uh, nee, het is wel Strootman. Dat heb je goed gezien. Die uh, een overtreding uh, tegen zich gemaakt krijgt door Vertongen. Die er wel iets te enthousiast in komt glijden in een poging nog bij de bal te komen. Ik denk ook wel de bal raakt, maar toch in ieder geval Strootman niet helemaal mist. Strootman zit weer. Meer slachtoffers kunnen in deze wedstrijd toch ook echt niet gebruiken alstublieft. Schoutman loopt weer en zegt uh, het doet nog wel wat pijn, maar dit komt goed. En Ajax heeft de bal via Vertongen. Vertongen, een versnelling over de middellijn. Ja, dan geeft hij een aardige paas op de Jong. Die heeft wat ruimte. Bal naar de linkerkant. Daar is Boerrichter. Zoekt nu Manolev op. Richting de linkerpunt van het strafstopgebied. Voorzet Boerrichter. Bedoeld voor Sietersom. Weggekopt door De Rijk uit het strafstopgebied. Maar weer ontvangen door Boerrichter. Die dan van links weer naar binnen komt. Zoekt de combinatie met De Jong. En die mislukt dan uiteindelijk. De kaats komt terecht in de voeten van De Rijk. Dan kan PSV gaan uitverdedigen. Maar wordt er druk gezet door Ajax. Manolev komt er via Wijnaldum. Uiteindelijk met hangen en wurgen wel uit. Strootman. En zo heeft PSV wel de bal, maar wordt er heel veel druk gezet nu door Ajax. Dan wordt PSV eigenlijk op eigen helft opgesloten en levert uiteindelijk de bal ook weer in. Ja, Ajax ruikt het PSV door allerlei omstandigheden, maar natuurlijk voornamelijk door wat er met Titon gebeurt. is dus in een uh, fase zit in de wedstrijd waarin het uh... Totaal niet meer zichzelf is. En waarin het aan alle kanten nu voorbij wordt gelopen door de Amsterdamse ploeg. De volgende voorzet komt van Boerrichter. Die bal blijft dan eigenlijk nog tussen de benen van uh, Manolev hangen. Zodat PSV via notabene Lens nu assistentie moet komen of verlenen kan uitverdedigen. De diepe bal in de richting van Toyfon is onmiddellijk weer prooi voor Ajax. Jansen komt. Jansen komt en heeft de bal naar Sikthorson gespeeld. Terug naar Jansen. De opening aan de andere kant gezien. Daar is uh, van de wiel doorgelopen. De bal via de terugverdedigende Mertens dan teruggewerkt. Naar Sinu. PSV heeft het loodzwaar in deze fase. Met Pieters. Pieters namens zijn over zijn ploeg. Wijnaldum nog op eigen helft. Nu richting de middenlijn. Vanaf de linkerkant vindt al strootman. En dan speelt PSV wel goed richting Pieters. Die staat aan die linkerkant met Mertens. Mertens nu in een 1-op-1 met Van der Wiel. Nee, durft hij niet aan. Speelt naar Matas. Hij weer terug. Halverwege de helft van Ajax naar Pieters. Pieters en Mertens dan met een op zich aardige combinatie. Dan moet Pieters wel zorgen dat het balbezit gecontinueerd blijft op de Ajax-helft. Dat lukt niet. Erikse zit erbij. Pieters heeft zoveel moeite met het aannemen van de bal dat Erik eigenlijk kan onderscheppen. Maar ook niet meer kan doen. Dat de bal uiteindelijk over de zijlijn schieten. Dus mag PSV wel ter hoogte van het schapsopgebied van Ajax ingooien. Pieters heeft dat gedaan aan de linkerkant. Net als wordt afgetroefd door Van der Wiel. Maar Van der Wiel levert dan ook weer in. Met de bedoeling een om te bereiken bij Marcelo. Marcelo, de Rijk. En dan de paas daarvoor. Weggekopt door Anita. Opgevangen door Tooi Met grote passen. Die moet de voorzet geven. Vanaf de rechterkant. De bal gaat over Matavs heen Omdat hij onderweg wordt aangeraakt. Dan moet aan de andere kant van het veld van de wiel uitverdedigen. Dat doet hij met een hoog. ...omdat hij bang is voor Mertens. Maar dat betekent automatisch dat als de bal over de zijn gaat... ...PSV mag gooien en de bal dus even op de helft van Ajax blijft liggen. Pieters de bal heeft gepakt. Nog een minuut of tien te gaan. Nee, dat is nee. Één niet goed. Vijf te gaan in deze... Ja, dat rekenen. Een <tie> minuut of vijf te gaan nog in de eerste helft. 1-1 is de stand. De doelpunten van Matafs en Sikthorsson. En Matafs heeft de bal en geeft een hakje op zichzelf. Maar hij heeft de pech dat hij de bal met zijn standbeen weer raakt ook... ...en hem kwijt is. Sikthorsson met een prachtige tolbeweging is hij... Twee, drie tegenstanders kwijt weliswaar op de eigen helft. Maar dat zag er mooi uit. En dat brengt Ajax weer aan de bal met Jansen en Anita. Anita aan de linkerkant met in de buurt uh, Lens. Anita dan maar weer terug naar Theo Jansen. Die nog altijd op eigen helft staat. 10 meter voor de middellijn. Breed speelt naar nou, Alderwereld. Taf staat daar in de buurt. Mertens staat daar in de buurt. Daarom maar nog wat verder terug naar de Belg Vertongen. Anita uiteindelijk weer aan de linkerkant. En zo speelt uh, Ajax rond. Staat PSV even in de organisatie. En is het voor Ajax nu moeilijk. Om een aanspeelpunt voorwaarts te vinden. Van de Wiel stond al een tijdje te roepen aan de rechterkant. Dat is uiteindelijk gehoord door al de wereld. Van de Wiel heeft de bal nu. 1-0. 1-0 kan breed naar Vertongen. Dan zijn er wat meters te maken door Vertongen. Moet hij wel afrekenen met Strootman. Maar Strootman rekent meer af met Vertongen. Want geeft hem in het voorbijgaan een tik. Kuipers geeft een vrije trap aan Ajax. Dat gebeurt allemaal in de middencirkel. Strootman probeert nu... Wat ploegenoten op te peppen. Onder meer richting Matafs, Die, die dan toch wat nonchalantse verwijt. En misschien heeft Strootman daar ook wel een punt. Ajax, uh, wat dat betreft. voelt dat PSV. inderdaad niet helemaal lekker in zijn vel zit. Er zal uh, het ene en ander moeten gebeuren in de rust. Eens kijken wat Fred Rutte daar voor oplossing voor heeft. In uh, mondelinge zin dan. 1-1 is de stand in Eindhoven. met nog te spelen. 9 minuten. Strootman moet niet mopperen dat hij niet geel krijgt, trouwens. Want hij heeft totaal geen oog voor de ballen. Geeft gewoon tegenstander Vertongen een schop. Dat wil Kuipers dan nu niet doen. Maar dat had hij eigenlijk wel moeten doen. Eno aan de bal, opgejaagd door Matas, draait wel de goede kant op weg, komt dan in de middencirkel uit, houdt halt en zegt waar nu naartoe, breed kan Aldewereld op zijn beurt breed naar Vertongen. Het gebeurt nu allemaal op de helft van PSV, dat eigenlijk snakt naar de rust, zo voelt het, met nog 3,5 minuten op de klok in de eerste helft. Aldewereld nu opgejaagd door Toy Wonen, draait weg en geeft de bal terug aan Vermeer, die nu halverwege zijn eigen helft notabene staat, is een fel gifgroene pakje. En de bal meegeeft aan Aldewereld. wereld wijst Hij zegt wie is aan speelbaar. Beweging is er bij Sikthorson. Heeft wereld dat gezien? Dat heeft hij wel gezien. Krijgt hij daar de bal ook? Nee. Omdat er goed verdedigd wordt door PSV via Marcelo. De is eigenlijk ontdaan van alle vuur. En wellicht komt dat nog terug in de tweede helft. Maar het is eigenlijk een buitengewoon matte vertoning geworden. Hier in Eindhoven, waar de zon wel schijnt. Maar zeker niet voor PSV. Met in de, ja, achterlig, als achterliggende gedachte natuurlijk. Die ernstige blessure die Doelman titon heeft opgelopen. Waardoor we altijd nog spelen. Na nou, nu 57 minuten. Omdat Kuipers heeft besloten een kwartier extra tijd bij te tellen. Dat is ook wel nodig. Want zo lang heeft het spel wel stilgelegen. Ajax heeft balbezit. Boerichter in de buurt van het Zassumgebied. Maakt dan een aanvallende overtreding tegen Manolev. Vrije trappenstel genomen. PSV eruit met Lens en Matas. Counteren met Matas die de goede kant op weg draait. Een schop krijgt. En dan een vrije schop. En dan is de dader al de wereld. En die zegt: uh, dit is mijn eerste overtredingsscheidsrechter, geen overtreding gemaakt. Krijg ik geel? Nee, zegt Kuipers. je krijgt geen geel. Zo is het gegaan. En het publiek heeft uh, het idee dat hier geel op zijn plaats was geweest. En Vind ik zoals... Al, hoor. Ja, Zoals dat zo even met Stroopman uh, was. En die Krijgt ook niet. Krijgt nu al de wereld hem ook niet. Terwijl hij hem wel had verdiend. Vrij schop voor PSV met Pieters aan de bal. De bal terug naar Marcelo. Slotfase van de eerste helft. Met de Rijk, die staat iets in de breedte. In de as van het veld kan de Rijk nu in het komen. Ja, hij zou ook kunnen schieten. Dat gaat hij ook doen, Timothy de Rijk. En dan heeft Vermeer nog best last met die schuiver van de Rijk. Een meter of drie, vier voor het strafselgebied. Ziet hij uiteindelijk als hij opkomt dat er geen afspeelmogelijkheid is, maar wel ruimte om te schieten. Het is een aardige poging van de Belg, niet meer dan dat. En Vermeer heeft dan in, in tweeën wel die bal te pakken. Heeft hem inmiddels weer in het spel gebracht richting Anita, die dan wel bezoek krijgt van Lens. en daar Buitengewoon veel last van heeft. Terug moet naar Vertongen. Weer terug naar Vermeer in eigen strafstofgebied. Matas loopt door. En Vermeer trapt de bal richting de PSV-helft. Marcelo wint in de lucht van Siem de Jong. De bal voor de voeten van Strootman. Die fel op de huid wordt gezeten door met name Eno. Die een overtreding maakt. Vrij schop voor PSV in de middencirkel. Jansen probeert het snel nemen van die vrije schop te beletten. En slaagt daar voor een deel in. Als PSV de Vrijschop inmiddels genomen heeft, moest hij eerst terug. En Strootman nu pasen naar Mertens. Dat is een goede bal, maar door al de wereld onderschept met het hoofd. Die kopt de bal weer richting de middenlijn. Maar die dan uiteindelijk wordt opgepikt door Sietorsson en Siem de Jong. Siem de Jong naar van de wiel. Van de wiel loopt door. Siem de Jong is vrij aan de rechterkant van het veld. Sietorsson meldt zich voor het doel. Daar komt ook Eriksen bij. Daar is Sietorsson. Daar gaat de bal overheen. Wijnaldum kopt de bal bijna voor de voeten van Eriksen. Dan neemt Toijfon het zeker voor het onzeker en trapt de bal naar de zijkant weg. En blijft Pieters cool. En vindt hij de 1-2 uitweg met Strootman? Nou nee, want Strootman speelt de bal weer op zijn beurs. Zo krijgt Ajax hem weer makkelijk terug. Maar denkt Eriksen, Van de Wiel loopt wel aan de zijkant. Geeft de bal twee meter voor Van de Wiel. Maar Van de Wiel liep niet. En dus komt er een ingooi voor PSV. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd van de eerste helft. PSV-Ajax tussenstand 1-1. Als Erik Pieters gaat ingooien richting Toivonen, Die wordt in de lucht geklopt door Eno. Maar Eno heeft daar niet alleen zijn hoofd, maar ook zijn handen bij gebruikt. Kuipers heeft dat geconstateerd. Vrij trapt dus nog voor PSV in de dying seconds van het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Waar lang over zal worden nagepraat. Niet zozeer meer over de goals en over de toestand op het veld. Maar meer over hoe zou het zijn met Titon. Omdat er een zwarte schaduw over deze wedstrijd is getrokken. Door dat incident rond de keeper van PSV. Die dus in botsing kwam met de Rijk. Een lelijke blessure daaraan heeft overgehouden. Een kwartier lang behandeld is en ingepakt is op het veld. Om uiteindelijk richting het ziekenhuis getransporteerd te worden. Het heeft zijn weerslag op dit duel dat nu het einde nadert van de eerste helft. Nog één ingooi voor PSV te nemen aan de rechterkant door Manolev. Nee, nou ja, we stoppen ermee. Pas maakt het gebaar kogeltje rond en dat neemt Kuipers over. Het is over wat betreft deze eerste helft. Nou, iedereen moet weer wat op gang komen in het tweede bedrijf. Die wedstrijd kwam snel op gang door een goal van Matafs. Maar uiteindelijk was het dus Siktorson in de 49e minuut van deze wedstrijd... die de gelijkmaker achter Sinou deponeerde. Het is bijna vijf over half twee. En u snapt het al, we hadden het nieuws een kwartiertje uitgesteld. Maar door het lange oponthoud in Eindhoven is dat dus bijna 35 minuten worden. We gaan naar het lange nieuwsblok, het Radio 1 Journaal van 1 uur. Pakistan na 9-11. In één klap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 Bel 0800-0403 of kijk op kpn.com slash zakelijk. MKB Werkplek, voor generatie KPN. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Feyenoord Supportersvereniging veroordeelt rellen. Obama wil miljonairs zwaarder belasten... en meer eerstejaars lid van Studentenvereniging. Het weer. Vanmiddag maakt het hele land kans op buien... die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer. En tussen de buien door is er soms ook ruimte voor de zon. Het wordt niet warmer dan 16 of 17 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af... en is er ook kans op een enkele bui. Vier aanhoudingen gisteravond bij de Kuip in Rotterdam. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap... dreigde een groep Feyenoord-supporters het gebouw van de club... het Maasgebouw en het bestuur te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. Supporters staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. Feyenoord-directeur Gudde keurde de actie volkomen af... Volkomen onbegrijpelijk, want iedereen in deze club is bezig om de zaken financieel en sportief op orde te brengen. We moeten dit jaar uit categorie 1, dat gaan we ook, dat gaat ons ook lukken. Ja, deze 50 of 100 mensen, dit is, niet, dit is niet goed voor de club. Hier wordt de club alleen maar minder vals, Slecht voor de financiën, slecht voor Timago. En ik hoop ook dat uh, voor de rest iedereen die in supportersland uh, officieel officieus uh, dit ook nadrukkelijk afkeurt. Ja, dat doet de supportersvereniging Feyenoord ook. Voorzitter Erik van Dorp. Het is bespottelijk geworden. En uh, daar willen we ook helemaal niets mee te maken hebben. Daarom hebben we ook nog tijdens de rust van de wedstrijd, die dus zeg maar drie keer na dat gebeurt, dat we daar een verklaring op onze site gezet. Dat die er ook helemaal nooit wat te maken hebben mee willen hebben. kan het oneens zijn met er niet mee. Iedereen, dat is helemaal geen probleem, dat mag. En dit gaat helemaal nergens meer over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 De dropping van parachutisten boven Groesbeek is afgelast... omdat het te bewolkt is en te hard waait. Het vliegtuig mocht niet opstijgen vanaf Eindhoven Airport. Gisteren raakten bij Ede tien parachutisten gewond bij een dropping... ook omdat het harde wind waaide en bewolkt was. Op veel plaatsen rond Nijmegen worden dit weekend de luchtlandingen... aan het begin van operatie Market Garden herdacht. Gisteren sprong parachutist Willem de Bo al drie keer... onder andere boven de Ginkelse Hei. Verstandig dat het is afgelast, zegt hij, maar wel jammer. Uiteraard vinden we het heel jammer, want uh, het had eigenlijk een klein beetje de kerst op de taart geweest als we ook deze virusprong tijdens Market Garden uh, herdenkingen hadden kunnen maken. Met name ook de afsluiting, wat toch ook voor onszelf uh, weer een, uh, een, een waardige afsluiting is van een, uh, een, een belangrijk evenement wat jaarlijks terugkeert. De Galieerden deden in september 1944 een poging om Nederland te bevrijden. Daarbij sneuvelden zo'n 100 parachutisten. Duitse concern Siemens trekt zich terug uit de ontwikkeling van kerncentrales. In een interview met De Spiegel zegt ook man Lusser dat er besluit is genomen vanwege de kernramp in de Japanse centrale Fukushima in maart.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 Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich heeft aangemeld bij een vereniging is licht gestegen. Dit jaar zijn er 7500, zo'n 2% meer dan vorig jaar, zegt de koepel van studentenverenigingen. Dat heeft uh, naar ons mening toch meer te maken dat de stuurdruk verhoogd uh, is en dat studenten vooral structuur zoeken. En studentenvereniging is een, een, een hele, goed, uh, hele goede uh, vereniging om, om, om structuur te krijgen in een nieuw studentenleven. En vooral de verenigingen in Nijmegen en Enschede kregen flink meer inschrijvingen. Verkeersinformatie. Bij de ANWB Kees Kwaks. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam is een ernstig ongeluk gebeurd bij Laren. Twee rijstroken zijn daar dicht, later ook voor technisch onderzoek. Er staat file vanaf knooppunt 1 Brugge, ruim 7 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum is het langzaam rijden tussen Hank en Nieuwendijk over 3 kilometer... Er zijn dit weekend werkzaamheden op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. De Vlakentunnel is in beide richtingen dicht. Dat levert vooral veel verkeersvertraging op op de A58 vanuit Vlissingen. Voor de afrit Capelle, 6 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Feyenoord supportersvereniging veroordeelt de rellen van gisteren. Obama wil miljonairs zwaarder belasten en meer eerstejaars. Lid van studentenvereniging. Het is bijna kwart voor twee. U bent weer terug bij de Lijn. Uitzending die om kwart over twaalf begon in verband met de voetbalwedstrijd PSV en Ajax. Het is nog rust in Eindhoven. 1-0 Matas, 1-1 Siktorson wat het sportieve gedeelte betreft. Maar wat het meest in het oog liep was de botsing tussen Timothy de Rijk en zijn eigen keeper Titon. De wedstrijd heeft zo'n 12 tot 14 minuten stilgelegen. Titon is uiteindelijk naar het ziekenhuis uh, vervoerd. We hebben verder nog geen berichten wat er nou exact met hem al dan niet aan de hand is. Uh, het is dus 1-1 in Eindhoven. De wedstrijd heeft lang stilgelegen. Momenteel is het rust in Eindhoven en zodra de tweede helft start zijn wij er uiteraard weer bij. Jovanka met everything. We gaan terug naar Eindhoven, waar zo langzamerhand iedereen weer klaar staat voor de hervatting. Tweede helft, PSV Ajax, Ronald van der Geer, Bas Stichler. Zoals al door Ronald Pak Voorrust is aangegeven, is er in de rust geen woord gesproken over de 1-0 van Matas of de 1-1 van Sikorsson. Waarom stond Matas eigenlijk zo vrij en had Sikorsson nou wel of niet een duwtje uitgedeeld aan Marcelo? Maar ging het eigenlijk maar om één ding en dat was hoe is het met Titon. Daar is officieel nog niets over te melden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zal daar worden onderzocht. De doelman die dus na een half uur voetballen in aanraking kwam met uh, zijn ploeggenoot Timothy de Rijk. De knie van de Rijk tegen het hoofd van Titon die roerloos op de grond bleef liggen. Gestabiliseerd is op het veld en dus nu naar het ziekenhuis is vervoerd. Dat betekent het Sinou in het elftal bij PSV gekomen. Eerder raakten we Boyle al kwijt met een hemstringblessure na een overtreding van Lens. En dus heeft ook Ajax moeten wisselen. 1-0 daar gekomen. Tweede helft in gang gezet. 1-1 is het. En de klok van 60 minuten weer terug naar 45. De bal bezit voor Ajax, waar Matafs gaat storen richting Alderwereld. Alderwereld vervolgens wel een lange bal speelt die terecht komt in een niemandsland. Gestitueerd op de helft van PSV. Uiteindelijk is er dan een PSV al wat eerder bij de bal. Dat is de Rijk na interventie van Sinou om voor PSV een aanval te gaan opzetten. Het gaat via Lens. Lens speelt de bal in eerste instantie richting Strootman. Daar zit een Ajax-been tussen. Dan is er een overtreding gemaakt door PSV, door Lens in dit geval. En dan een uh, vrije trap voor Ajax te nemen. of 10-15 voor de middenlijn door uh, de aanvoerder Jan Vertongen, Die dat doet in de richting van zijn doelman uh, Kenneth Vermeer. En uiteindelijk krijgt Vertongen de bal dan weer terug van zijn keeper. En gaat hij weer terug naar Vermeer. Met name omdat uh, Matasta wat storend werk verricht. En uh, Vermeer is het dan zat en transporteert de bal lang op het hoofd van de Rijk richting de helft van PSV. Wijnaldum dan in de middencirkel wordt opgejaagd door Jansen. Krijgt de bal tegen de hand, zegt Kuipers, die daar eh, dichtbij staat en daar voordel uitgetrokken heeft. Niet Kuipers, maar Wijnaldum. En dus krijgt Ajax een vrij schop. Jansen achter de bal wil dat eigenlijk snel doen, ziet geen optie. En wacht dan even en speelt dan de bal terug naar Vertongen, die ter hoogte van de middenlijn de bal kan aannemen. Weer maar Tafs op zijn dak krijgt. Dan de bal naar de buitenkant speelt naar Anita. Anita, al de wereld. Alle mensen nu bijna op de helft van PSV. Toivonen komt storen, er komt een diepe bal. De Rijk de lucht in, die wint. Wijnaldum moet de lucht in, laat de bal een keer stuiten en geeft hem dan een klein zetje... zodat hij bij Strootman voor zijn voeten komt. Strootman wil terug naar Wijnaldum. Dat mislukt. PSV houdt wel balbezit via Pieters. Maar de paas van Pieters op Mertens, die we in het begin van de wedstrijd... een aantal keren gevaarlijk hebben gezien, maar daarna onzichtbaar is gebleven. Komt ook nu niet bij de bal. De Jong ligt geblesseerd in de middencirkel. Ik heb eerlijk gezegd totaal niet gezien wat daar gebeurd is. Ik denk dat het een botsing is met Strootman of een tik van Strootman. Nou, het is een, een aardige trap van Strootman in een duel. Gaat hij op het onderbeen van de jong staan en direct beseft Strootman wat hij gedaan heeft. En gaat hij met de excuses richting de Ajax middenvelder. Ik geloof dat de schade wel meevalt. Voor rust hebben we het ook al gezegd. Want dat betreft zitten we qua schade lichamelijk en medisch gezien wel aan onze tax voor vandaag. Dus daar hoeft niet al te veel meer bij. Twee minuten bezig in de tweede helft. stand is dus 1-1. We zijn gebleven bij een ingooi voor PSV. Erik Pieters gaat die nemen. Nog op eigen helft aan de linkerkant. Gaat naar Mertens en dan zal Mertens zo sportief zijn. Om de bal terug te spelen richting Ajax. In dit geval richting Kenneth Vermeer. En dan kan Ajax via Vertongen weer gaan opbouwen. En Vertongen heeft die bal inderdaad aan de voet. Anita aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Wordt fel op de huid gezeten nu door Lens. Lens houdt hem vast. Vrij schot voor Ajax. Anita kijkt nadat hij de bal heeft klaargelegd of hij dat snel zou kunnen doen. Wijnaldum gaat er nu voor staan en zegt hier hoort die vrij schot toch niet te worden genomen. Dat is 10 meter te ver. Kuipers laat het allemaal toe. En de vrije schop voor Ajax is dan inmiddels genomen. Wordt dan weggekopt door Strootman. Net buiten zijn eigen strafstofgebied. Wijnaldem probeert dan de rest te doen. Maar komt de bal in de voeten van Eno. Heno geeft hem mee aan Van der Wiel aan de rechterkant. Daar komt hij weer. Van der Wiel draait nu naar binnen toe. Geeft de bal aan Eriksen. Dat ziet er heel goed uit. Eriksen krijgt de bal dan bij wie? Bij Maar Die staat met zijn rug naar het doel. Legt de bal klaar voor Jansen. Maar die moet dan met zijn rechter schieten als hij het ineens wil doen. Wip de bal terug naar Siktersson aan de linkerkant van het veld. Die moet dan nu een voorzet geven. Daar komt de bal laag buiten het bereik van Boerrichter. Maar wel een hakje van de Jong en geschoten wordt er van de wiel. De redding van Sinou. Een veelbelovende Amsterdamse aanval die uiteindelijk landt op de vuisten van Sinou. En in de tegenstoot kan PSV gevaarlijk worden. Ja, tot hier. Want Eno maakt uiteindelijk een overtreding op Matafs rond de middenlijn Als PSV met Mertens en Matas eruit probeert te komen. En de gele kaart is voor Eno. Die dus aan de spreekwoordelijke noodrem trekt. Omdat hij ziet dat uh, Matas er vandoor is. Denkt hij pak hem maar eventjes vast. En dus Matas naar de grond. Maar het volgt allemaal op een aanval van Ajax. Die uh, via Sikthusson aan de linkerkant bij de Jong komt. En dan gaat Eriksen eigenlijk onderuit. En omdat Eriksen onderuit gaat besluit van de wielmaat te schieten. En uiteindelijk dus Sinou met een uh, prima redding. Inmiddels heeft de PSV een vrije trap genomen. En heeft het Mertens weggestuurd aan de linkerkant. Mertens maakt een overtreding op Van de Wiel. Daar waar uh, Mertens dat zelf anders ziet. Maar uiteindelijk is Kuipers de scheidsrechter vandaag de baas en die geeft een vrije trap aan Ajax. Die inmiddels genomen is vlak voor het eigen strafstopgebied door uh, Alderwereld. Vertongen inmiddels gevonden aan de linkerkant. Vertongen maakt dat stapjes voorwaarts en vindt uiteindelijk naar Nita. Boerichter, 3 meter over de middenlijn. Anita loopt door. Boerichter draait naar binnen, weg van Manolev. Heeft nog altijd de bal, kan hem breed geven. Voor het doel drie mensen. De bal gaat naar Van de Wiel aan de rechterkant van het veld die vaak komt. In het tweede bedrijf. Eriksen er buiten omheen. De bal gaat ineens voor. Daar kan Sittersson niet bij. Het uitverdedigen van Marcelo. En opgevangen door Strootman. En Strootman met de bal aan de voet loopt een paar meter. Geeft een breed aan de Rijk. Ajax moet terugplooien. De Rijk kiest voor Manolev van de rechterkant van het veld. Wie is eraan speelbaar? Lens. Nou ja, ook niet echt. Die loopt eigenlijk een beetje in de dekking van Anita. Dan moet Manolev kiezen voor iets anders. Dat duurt even voordat hij gezien heeft wat dat dan zou kunnen zijn. En de bal komt dan uit aan de linkerkant bij Pieters. Pieters nu met Mertens. Die hebben we eigenlijk wat minder gezien dus. Vijftigste minuut. Mertens komt vanaf de linkerkant. Dreigen, dreigen, dreigen. Een schaartje. Strafschopgebied binnen. Dan een paasje voor de goal. Matafs die de bal aanneemt en schiet. Waarover? over. Oeh, dat is wel een venijnige knal hoor van Matafs. Die de bal op een meter op tien van het doel krijgt eigenlijk met zijn rug er naartoe staat omdat hij daar naartoe moet lopen om de bal aan te nemen en dan heel kort wegdraait van Vertongen en boem ineens ik denk dat het hooguit een centimeter of tien is de klasse van Tafs, de reden ook waarom hij gehaald is naar Eindhoven omdat hij zo vreselijk doelgericht is hij heeft inderdaad een paar centimeter nodig om die bal aan te nemen en direct te schieten het scheelt niet veel een halve meter over de goal van Vermeer maar de bal was met name hard en goed gericht. Maar PSV scoort dus niet. En hij komt met de schrik vrij. Nu weer. Oh, wat doet Van Ja, Van maakt Hens buiten zijn strafschopgebied. De bal gaat richting het strafschopgebied En Van denkt: hé, hey, die pak ik. Maar in volle snelheid komt hij zijn strafschopgebied uit. Denkt dan op het moment dat hij de lijn ziet dat hij de bal kan laten vallen. Uh, dat doet hij dan ook wel. Nou ja, uiteindelijk kan ik dit verhaal staken, want het is geen Hens. Buitenspel. Het is buitenspel voor uh, Matas, Terwijl ik toch echt de indruk had dat Vermeer Hens maakte. Ik hoopte jij ook. En de rest van het stadion ook. Maar uh, het is buitenspel voor Matas, Dus dat hele Vermeer verhaal, vergeet u het maar. Vermeer heeft het uh, prima gedaan. Matas stond gewoon buitenspel. En dat heeft Kuipers dus gezien. Ajax heeft die vrije trap inmiddels genomen. vertongen aan de linkerkant met een diepe bal richting Stikterson. Vermeer schrok zelf ook hoor. Die keek echt wat <laughs> de zei. Dus hij was echt te buiten. Nee toch? Komt PSV. Mertens. Toyvonen kiest positie. Mertens draait naar binnen. 25 meter. Schot. Oh Vermeer laat los. Bijna de rebound voor de voeten van Toivonen of Lens, Want die stonden er allebei. Maar het loopt voor Ajax goed af. Hij is niet altijd bal vast. Vermeer dat is bekend. Hij houdt ze in de regel toch wel aardig tegen. Maar het straalt zelden rust uit. Aan de andere kant Eriksen weg voor Ajax. Team de Jonkies positie. Eriksen zoekt de combinatie met Boerrichter. Die makkelijk door Manolev van de bal wordt gelopen. Counter van PSV. Manolev aan de wandel. Bezorgd aan de linkerkant. Daar is Dries Mertens in een 1-op-1 met al de wereld. Niet nodig. Want Manolev gaat nu diep aan de linkerkant. Richting de achterlijn. Manolev moet dan uiteindelijk afrekenen met Eno. Dat lukt niet. Denkt dan er een corner uitgesleept te hebben. Maar Eno is blijkbaar zo slim. Dat hij de bal nog eventjes aanspeelt tegen het lichaam. Van Manolev via de Bulgaarse bal over de achterlijn gaat. En tot ontzetting van iedereen die behoort tot de PSV is het gewoon een doeltrap en geen corner. Voor de thuisploeg doeltrap inmiddels genomen via Alderwereld en de opgejaagde vermeerde bal op het middenveld terecht bij Theo Jansen. Dus ondanks alles wat er gebeurt is wel weer een levendige wedstrijd geworden in het begin van deze tweede helft. 53 e minuut. 1-1 is de stand. Doelpunten van Matafs en Sieters in de eerste helft. Van de Wiel Paas voor IJs in de richting van Eriksen die nog bij de bal kan komen. Ook omdat hij slimmer loopt dan Strootman. Maar wel helemaal bij de zijlijn uitkomt aan de rechterkant van het veld. Een masseltje heeft dat de bal via Pieters uiteindelijk na een mislukte paas van Eriksen over de zijlijn gaat zodat staan nog verder mag met een ingooi. En uh, Van de Wiel gaat die ingooi nemen. Terug naar 1-0 Kan, dat gebeurt ook. Gaat de bal weer terug naar Van de Wiel. Die staat tussen twee mensen in. Verspeelt de bal aan Toyfone. Korte combinatie van PSV. Bal opnieuw over de zijlijn. Het laatste door Van de Wiel geraakt. Alle niet met de hand. Ingooi van PSV genomen, Toyfone verspeelt de bal aan al de wereld, zo neemt Ajax weer vrij makkelijk over. Maar verspeelt het de bal op het middenveld ook weer ogenblikkelijk zodat PSV diep kan openen. Richting Lens en richting Mertens. aan de linkerkant, de hoogte van het schafstomgebied. Lens uh, loopt naar het schafstomgebied, Mertens heeft de bal aan de voet en wordt ten val gebracht door Van der Wiel. En dat gebeurt binnen de 16 meter en Kuipers is dan onverbiddelijk en wijst naar de stip. Het is een actie van PSV over de linkerkant waar Lens positie kiest en uiteindelijk wil dat Mertens de bal naar hem speelt. Maar Mertens is een kleine dribbelaar en zoekt Van de Wiel op voor het 1 tegen 1 duel. En Van de Wiel die stapt in de uitdaging en vangt Mertens eigenlijk op. Ik denk dan toch is er nou heel veel aan de hand. Maar ja hij stapt uit Van de Wiel en brengt Mertens op die manier ten val. Op het moment dat Mertens dus met de bal aan de voet in zijn richting gaat de bal langzaam speelt dan vangt Van de Wiel Mertens op. Kuipers staat daar dichtbij en heeft de situatie zodanig beoordeeld dat het A binnen de 16 is en B dat het een overtreding is. En na 54 minuten ligt de bal dus op de stip en kan Jorginho Wijnaldum PSV op voorsprong schieten. Gaat hij dat doen? Opmerkelijk trouwens dat hij de strafschoppen neemt. Wijnaldum meer is het duel. Wijnaldum met de aanloop en de goal. Eigenlijk rechtdoor geschoten waar Vermeer kiest voor de linkerhoek. En PSV staat op een 2-1 voorsprong. En Wijnaldum heeft dat zojuist uh, in hoogstijgerpersoon gedaan vanaf 11 meter. 10 minuten na rust. PSV aan de leiding weer in de wedstrijd tegen Ajax. En Wijnaldum jut het publiek nog maar eens op en zegt uh, hier, hier doen we het allemaal voor. En naar mij smaakt overigens terecht. Omdat Van der Wiel niet alleen het lichaam, maar ook zijn handen gebruikt. Om Mertens op te vangen. Die dat wel heel slim uitlokt. Natuurlijk, daar is hij handen genoeg voor. En Wendel benut het buitenkantje. Ik blijf het gek vinden. Of gek. Maar opmerk dat hij de strafstop neemt. Ik had daar ja, een to of zo. Toefoon maar Matafs. Dat zijn de doelpuntenmakers. Mensen die normaal gesproken niet bang zijn voor zo'n klusje. Maar blijkbaar stond hij op de rit. PSV is ontketend. Want jaagt gelijk de bal af. Vanaf de aftrap. En nu gevonden, in het Mert en dan haalt al de wereld de bal van de lijn. Nou, die wedstrijd gaat dan nu toch echt ontketenen. Of gaat nu terecht beginnen. Ajax ontketend of PSV ontketend, ja, je moet wel even.